Het Monster in het Dolhof. Heel, heel lang geleden leefde er in Griekenland een dappere jonge prins. Zijn naam was Theseus. Zijn vader, koning Egeus, regeerde over de prachtige stad Athene. Op een dag liep Theseus langs de haven. Op de kade zag hij een groep mensen die allemaal heel hard huilden. Ook zag hij zeven jonge mannen en zeven meisjes... die aan boord van een schip met zwarte zeilen werden gebracht. De handen van de jonge mannen en de meisjes... waren met sterke touwen aan elkaar gebonden. Wie zijn die mensen op de kade? vroeg Theseus aan een zeeman. Dat is de familie van de jonge mannen en meisjes. Ze worden naar het eiland Kreta gebracht. Ik heb medelijden met hen. Waarom? vroeg Theseus. Wat gebeurt er dan met hen? Weet je dat dan niet? vroeg de zeeman. Ze worden levend gevoerd aan de Minotaurus, het verschrikkelijke monster dat in een doolhof op Kreta woont. Theseus had al eerder verhalen gehoord over de Minotaurus. Het monster had het lichaam van een man en het hoofd van een stier. Ieder jaar werden zeven jonge mannen en meisjes naar hem gebracht. En het was nog nooit iemand gelukt uit het doolhof te ontsnappen. Theesuis holde terug naar het paleis en vroeg aan zijn vader... ...waarom worden er eigenlijk elk jaar veertien jonge mensen naar de Minotaurus gestuurd? Lang geleden was er oorlog tussen Athene en Creta, vertelde zijn vader. Athene verloor de oorlog en werd gedwongen ieder jaar zeven jonge mannen en zeven meisjes naar Creta te sturen... Als we zouden weigeren, gaat Minos, de koning van Kreta, weer oorlog met ons voeren. En dan zullen er nog veel meer van onze mensen sterven. Maar waarom heeft niemand dan geprobeerd de Minotaurus te doden? vroeg Theseus. Niemand is ooit levend uit het Dolhof gekomen, zei koning Eeghuis. Theseus rende terug naar de haven, naar het schip met de zwarte zeilen. De familie en de vrienden van de veertien jonge mensen... Stonden nog steeds op de talen. Volk van Athene, riep Theseus, huil niet meer, want ik ga naar Creta om de Minotaurus te doden. Theseus ging aan boord van het schip. Na vele dagen op zee kwam het schip aan bij het prachtige eiland Creta. Bovenop een rots stond het schitterende marmeren paleis van koning Minos. Soldaten brachten de jonge mannen en de meisjes naar het paleis. In het paleis was alles van goud of zilver. In de zalen stonden prachtig versierde meubels en de wanden waren beschilderd met vechtende stieren en dansende dolfijnen. In de grote zaal zat koning Minos op een gouden troon. Met zijn lange witte baard zag hij er voornaam uit. Ik dacht dat er veertien jonge mensen zouden komen, zei hij. Waarom heeft koning Eeghuis er deze keer vijftien gestuurd? Theseus deed een stap naar voren. Ik ben prins Theseus, zei hij. Ik ben de zoon van koning Eeghuis. Ik ben gekomen om het verschrikkelijke monster, de Minotaurus, te doden. Dat klinkt heel dapper, zei koning Minos en hij lachte gemeen. En omdat jij zo graag het monster wilt ontmoeten... ...zul je morgenochtend als eerste naar het doolhof worden gebracht. In de hoek van de grote zaal van het paleis stond prinses Ariadne... ...de mooie dochter van koning Minos. Zij had alles gehoord. Ik moet deze dappere jonge prins helpen, dacht ze. S'avonds ging ze naar de kamer waar Theseus was opgesloten... Prins Theesuis, fluisterde ze, ik kan je niet helpen om de minotaurus te doden, maar ik kan je wel vertellen hoe je uit het doolhof kunt ontsnappen. Dat is lief van je, zei Theesuis. Neem dit zwaard en deze bostal en verstop die onder je hemd. Het doolhof ligt in de kelders van het paleis. Bind de touw vast aan de deur die naar het doolhof leidt... en wikkel het af als je door de donkere gangen loopt. Dan kun je, nadat je de Minotaurus hebt gedood, de weg terugvinden. Ik zal bij de deur op je wachten. Je moet me alleen wel meenemen naar Athene... want als mijn vader ontdekt dat ik je heb geholpen... loopt het slecht met me af... Theseus beloofde haar dat hij haar zou meenemen naar Athene, want hij was verliefd geworden op de mooie prinses. De volgende dag brachten de soldaten van koning Minos, de dapper prins, naar het doolhof. Ze deden de deur achter hem dicht. Het was heel donker in het doolhof. Theseus haalde de bol touw onder zijn hemd vandaan en bond één uiteinde aan de deur. Daarna begon hij langzaam door de gangen van het doolhof te lopen... terwijl hij het touw afwikkelde. Soms scheen er een beetje licht door het dak van het doolhof. Dan zag Theesuis schedels en beenderen op de grond liggen. Even later hoorde hij een verschrikkelijk gebrul. Het akelige geluid kwam steeds dichterbij. En toen hoorde Theesuis zware voetstappen... Het monster kwam nu in zijn richting. Opeens sprong de Minotaurus uit de donker op hem af. Maar Theseus was sneller. Het verschrikkelijke monster viel opnieuw aan. En Theseus gaf hem zo hard hij kon een stomp in zijn maag. De Minotaurus viel achterover. Theseus pakte zijn horens vast en drukte het monster tegen de grond. De Minotaurus brulde van woede en Theseus kon zijn grote scherpe tanden zien. Heel vlug trok Theseus met één hand het zwaard onder zijn hemd vandaan en stak daarmee driemaal in het hart van het monster. De Minotaurus brulde nog één keer en stierf. Theseus liep langs het touw terug naar de deur van het doolhof. En daar stond prinses Ariadne op hem te wachten. Ze holde naar hem toe en omhelste hem. Vlug, zei ze, we moeten opschieten, anders zullen de soldaten van mijn vader ons vinden. Ariadne en Theseus renden naar de haven waar het schip met de zwarte zeilen nog voor anker lag. Aan boord waren ook de zeven jonge mannen en de zeven meisjes. Ariadne had hen die morgen bevrijd. En terwijl de zon opkwam, begon het schip aan de terugreis naar Athene.